2 uur. Mark Visser met het NOS-journaal. Aan de vooravond van de Amerikaanse verkiezingsdag heeft president Obama volgens de peiling van Reuters-Ipsos een voorsprong van vier punten in de cruciale swing state Ohio. Obama staat daar volgens de peiling op 50 procent, Romney op 46 procent. Bij andere onderzoeksbureaus leidt Obama ook in Ohio... maar daar is zijn voorsprong gemiddeld zo'n 2 procentpunt. Volgens Reuters ipsos heeft Obama in zeven van de acht andere staten... waar het erom spant, een minime voorsprong. Alleen in Florida zou Romney iets voorliggen... maar dat is van de negen steeds wel de staat met de meeste kiesmannen. Europa en de Verenigde Staten moeten meer vaart zetten achter het oplossen van hun economische problemen. Als ze dat niet doen, komt de groei van de wereldeconomie in het gedrang, vinden de ministers van Financiën van de 20 grootste en snelst groeiende economieën na afloop van een top in Mexico. Volgens de G20 moeten de landen alles doen wat nodig is om de rust op de financiële markten te krijgen en banen te creëren te creëren. De globale groei blijft bescheiden en de neerwaartse risico's zijn nog steeds groot, staat in de slotverklaring. Die risico's zijn onder meer nieuw Europees beleid en strengere Amerikaanse belastingregels. In de VS worden flinke bezuinigingen en belastingverhogingen voorbereid, waarover de nieuwe president en het congres het eens moeten worden.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 De premier keert woensdag aan het eind van de dag terug naar Nederland. Het weer dan, droog en hier en daar een misbank. In de ochtend opklaringen, maar dan in de loop van de middag... vanuit het noordwesten lichte de regen bij een graad of tien. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. EO. Dit is De Nacht met Herbert Codet. Een goede nacht bij het programma Dit is de Nacht van 6 november. Zometeen een gesprek over een man die de aarde twee keer heeft verlaten. 3, 2, 1... En lift off, lift off of de Soyuz 29 spacecraft that is taking Don Pettit... André Kuipers here to the International Space Station. En dit waren de geluiden van de lancering van André Kuipers naar het ISS ruimtestation. Zometeen een gesprek met Sander Koenen, auteur van het boek Droomvlucht. Maar eerst een van de meest gedraaide nummers in het ISS ruimtestation. André Kuipers heeft dit volgende nummer Rocketman van Elton John zelfs in zijn eigen playlist aan. She packed my bags last night, Zero hour.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 Such a timeless flight And I think it's gonna be a long, long time till touchdown brings me round again to find I'm not the to raise your kids In fact, it's cold as hell And there's no one there a Tijdens de show in Las Vegas van april dit jaar... nam Elton John een speciale videoboodschap op... bij het nummer 'Rocket Man' dat 40 jaar bestaat. De boodschap was gericht aan astronauten van het ruimtestation ISS. En het nummer is geschreven vanwege de jongensdroma van Elton John... en zijn tekstschrijver Bernie Taupin... over reizen naar en in de ruimte. En over de jongensdromen slash toekomstdromen... daar gaan we het de komende twee uur over hebben. Maar eerst een gesprek met Sander Koelen, want die vindt dat André Kuipers een typische Nederlandse held is. Voor zijn biografie van de ruimtevaarder trok hij twee jaar intensief met Kuipers op en volgde hem overal, en behalve in de ruimte natuurlijk. Een gesprek uit het Radio 1-programma Dit is de Dag met Thijs van der Brink, Elsbeth Gutteke en ook historicus Fik Meijer praat mee.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 Ja, ja, en hij is altijd aan het glimlachen. Uh, bedoel, ja. We hebben hem niet dat anders van, gezien. Ja. Dat moet van de NASA. We hebben hem niet anders gezien op televisie. Nou ja, het moet van hem zelf vooral. Ik bedoel, hij, hij weet dondersgoed goed dat er zoveel mensen kijken. En dat er heel veel mensen met hem meeleven. En wil graag laten zien op zo'n moment van die landing bijvoorbeeld... dat het heel goed met hem gaat. Ja, want hoe beroerd voelde hij zich nou echt? Nou, echt, heel ja. ja. echt heel erg beroerd. Echt heel erg beroerd. Ik heb hem een dag later in Houston uh, uh, gezien op het vliegveld. Daar heb ik hem staan opwachten. En uh, ja, die mensen die hebben een half jaar lang...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 op het moment dat je zelf naar de ruimte gaat. En uh, dat doen dus kinderen in dit boek. Dat was een gesprek uit het Radio 1-programma... Dit is de dag met Thijs van der Brink en Elsbeth Grutteke. Ja, en misschien was het voor u toen u vroeger jong was, uh, kind... ook wel een, een van de dromen om ruimtevader te worden, om, om astronaut te worden. En vannacht praten we over uw jongens- of meisjesdroom. Welk avontuur wilde u aangaan in uw jeugd... om uw jongens- of meisjesdroom te verwezenlijken? Ik ben heel benieuwd of uw droom is uitgekomen...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 Nieuwe single van Meijlen op Radio 1, Where My Head Used To Be. We hebben het vannacht over het onderwerp ja jongens- en meisjesdromen. Ik, ja, ik vond het een beetje flauw om het alleen een jongensdroom te noemen. Ik vind dat woord een beetje ja, denigerend ook naar de vrouw. Dus ik dacht, ja, het is eigenlijk een soort van toekomstdroom. Hè. Je kan jong zijn en dan heb je altijd een aantal beroepen... die dan in je jeugd meespelen waar je ja, het eerste eigenlijk op afgaat. Dat kan zijn piloot, eh, treinmachinist, dokter, brandweerman... politieagent, misschien wel bij het leger. En eh, het kan zomaar zijn dat die droom die je toen had... dat je dat ook werkelijkheid, dat je die waar hebt gemaakt. Dat je uiteindelijk dus... Eh, een man bent geworden of politieagent. Dat zou zomaar kunnen. Maar in veel gevallen gaat het ook op dat op een gegeven moment... de droom ja, is weg. Er is inspiratie, maar waarom is het dan bij een droom gebleven? En hoe is uw beeld nu ten opzichte van de droom... die u toen had toen u jong was... Is het uiteindelijk onrealistisch of te veel geromantiseerd door de plaatjes of de verhalen die we hoorde? Ik ben heel erg benieuwd naar uw ja, jongens- of meisjesdroom die u had toen u uh, jong was. Belt u met het gratis telefoonnummer 0800 1121. Dat is 0800 1121.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 out for the tide it binds because you're mine i walk the line To pick out of hundreds and hundreds of rich words, riches is love. Yes, it is one man, showed us the way to the treasure, showed us the way to that one pearl, one majestic man. This way, his words are his. Dat was Janine hier in Dit is een Nacht met One Man. Een uh, rustige uh, jazzplaat van deze Nederlandse zangeres. We hebben het deze nacht over uh, ja, jeugdige dromen. Uh, als je jong bent kan je ja, zo'n typische jongens- of meisjesdroom hebben. En uh, bij sommigen ja, wordt die droom ook werkelijkheid. En bij sommigen ook niet. Maar ik heb in ieder geval Kees aan de telefoon. Kees, goeienacht. Goeien, Herbert. Uh, jij had uh, twee dromen. Zo kunnen we het wel ja, samen ja. vroeger. te uh. Radio, zei ik al. Ja, dat, dat, dat was iets vroeger. Dan gingen we naar de Verraat ook weet niet of je dat nog kent. Ben jij bent waarschijnlijk te jong voor. Dat was in de Rai en dat was een... Uh, ja, daar was alles op, op, op, op tv en video en radiogebied. Er werden nieuwe shows gepresenteerd. Ja, en dan was het het moment daar uh, van... Uh, ja, nu, nu moet het gebeuren, weet je wel. Want dat was een grote beurs waar allerlei uh, nieuwe snufjes en technieken werden gepresenteerd. Ja, ja. En daar ging jij dan als liefhebber naartoe om te kijken van. Ja, met mijn broer en uh, dat was Ron Brandsteder. En zijn vader, die was directeur van Sony, Note bene. En dan uh, uh, liepen wij ook rond, weet je wel. En dan werd de eerste show die Ron Brandsteder presenteerde, daar zaten wij op de voorste rij. En wat fascineerde je? Uh, wat fascineert jou nou, aan het medium radio? Dat, het moment, het moment. Zo van. Uh, dat hebben wij nu ook, ja, nou, dan, dan, dan moet het gewoon gebeuren, weet je dan moet je gewoon iets leuks zeggen. En, dan moet je, en dat, dat was in zo'n tv-show natuurlijk extra spannend, want uh, volgens mij uh, kwam het hart van uh, Ron Brandt zo'n beetje uit zijn jasje. En uh, nou, hij heeft later nog aardig gered, uh, denk ik dan. Want je wilt daarmee te zeggen dat. Uh, radio maken zit normaal in de studio. Maar op dat moment moest hij op een beurs met mensen, met publiek. Uh, radio maken. Ja, voor de televisie. Ja. Ja. ja. Het is een heel ander verhaal want ik net uh, in het voorgesprek met jou had. Maar... Nou ja, inderdaad. Radio en televisie, het is, het is gewoon iets, iets fascinerends voor mij. Uh, ja. ja, dat je. Nou ja, jij, jij zei ik heb twee dromen. Ja, dat grafische vormgeven is ook mijn, uh, dat is de andere kant wat ik doe. En daar verdien ik mijn geld mee. Maar dit, dit vind ik misschien nog wel veel leuker. Dat ik ja, soms zo'n beetje uh, dingen kan zeggen, uh, Ja, die mensen toch raken. Uh, ik weet niet hoeveel mensen het nu luisteren, maar misschien toch wel, toch, wel, toch wel best wel veel. Misschien toch wel honderdduizend of 200.000 of zo. Dat zou, dat zou kunnen. Ik denk dat het iets minder is. Maar jij vindt het dan ja. ook leuk, uh, wat jou dan fascineert aan radio... Het, het moment is nu, en je vindt het dus leuk om dingen te delen. Ja. Maar het is niet zo dat je een droom hebt om ooit uh, bij een radiostation te gaan werken, bijvoorbeeld. Nou, dat hoeft niet per se, nee. Want uh, volgens mij... Uh, ik word een beetje eng, maar uh, uh, uh, Het leidt allemaal een beetje af. Maar uh, nee, ik denk dat het... Uh, dat dat niet mijn ding is. Omdat je dan elke week meer of meer hetzelfde trucje gaat uithalen. En dat moet jij dan doen. Heb je... Maar jij, jij bent weer zo knap met die muziek. Ik heb je net op Twitter nog een complimentje gegeven over die muziekkeuze van je. Ja, je bent wat dat betreft, wat mij betreft de beste gewoon qua muziekkeuze. Dankjewel, dat is uh, aardig dat is weer iets, hè? om een compliment te horen. Ja, ja maar ja, daar, daar verdiep jij je in. En, uh, dat doe je gewoon heel knap. Ja. Kijk, en ik? Nou ja, nee, ik, ik, ik kom dan even langs. Uh, mijn, uh, ja, toch tegenwoordig een diepere stem. Ik rook geen sigaren meer. En dan vertel ik gewoon even hoe ik iets, hoe ik iets beleef. Ja. Ja, en dan nog eventjes over die andere hobby. Dat weten dan de mensen niet. Maar ik weet het omdat ik je een keer eerder heb gesproken. Ja. Toen heb je een keer, uh, dat kwam toevallig langs. Je hebt ook grafisch uh, vormgeving. Dat, is ook, dat, is, dat was een droom van je en dat is werkelijkheid geworden. Net kan, je, kan je teruggaan naar het moment dat je, dacht dat je daar geïnteresseerd in raakte? Waar, waar is dat ergens gebeurd in je leven? Ja, ik, kon, ik kon redelijk tekenen. Dus van het een komt het ander. En eigenlijk door een toeval. Want die hele wereld is... Uh, vroeger moest je echt op het tekenbord uh, dat soort dingen maken. En uh, ja, en tegenwoordig kan iedereen het op de computer... Maar wat ik nu doe, bouwplaten maken, dat is best ingewikkeld. Nou ja, dat, dat is dan... Ik uh, ben 54. Best leuk dat ik dat beheers. En dat beheerst niet iedereen. Dus daar, daarom heb ik nog steeds een boterham. Mm -hmm. Maar en, uh, ja. Het begon dus bij tekenen, zeg je. Is dat dan tekenen dat je dan. Hè, wat, je, wat je dan nou, op, gewoon... op, de, op de basisschool, op de lagere school. Dat dan de leraar zegt: Joh, uh, oké, is dat tekenen dat het gaat je goed af? Of, is het ja, of heeft het daar helemaal niet mee te maken? Is het opeens het eerste. Ja, is het? nee, dat, dat was ook zo. Uh, die die handarbeidslessen, die waren het allerleukste. En uh, ja, en daardoor is het een beetje zo doorgegaan. En. Uh, toen later kwam ik op een reclamebureau. te kreeg ik over iemand die heel goed was: Hans Hoopman. En, nou ja, en, en hij leerde me ook weer dingen, en, uh, maar dat moet, het moet steeds verschuiven nu, want als, als ik gewoon een beetje was blijven hangen, dan, dan had ik nu geen boterham meer verdiend, weet je wel. Mm -hmm. En die bouwplaten, bouwplaat.nl. Geen reclame maken, Kees. Dat gaan we... heel erg goed. Uh, ja, maar, uh, ja, dat, nou, nee, dat, dat is ook gewoon een marginaal gebeuren. Mm -hmm. Ja, ja, ik verdien mijn maandverlaagst ermee, maar ja. Zijn er ook dingen die je voor je hobby hebt moeten laten, Kees? Um, ja, welk hobby? De hobby uh, die, de, die uiteindelijk je beroep is geworden, het grafisch vormgeven. Nee, nee, nee, dat, dat is gewoon niet. Kijk, mensen, mensen vinden het ook wel een soort interessant dat jij ontwerper bent. En uh, ik ben, ja, ik heb, ik, nou... Over iets later. dat is wel leuk om even te vertellen. Als we nu toch aan het antwoord zijn. Uh, ik heb ooit een uh, cd-rec ontworpen. En dat heette de Quadria. En dat is een, uh, ja, een soort cd-rec met een lijst. En mensen hebben helemaal geen interesse, interesse meer in cd rekken. Terwijl ja, dat, natuurlijk, ja, je, hebt, je hebt zoveel cd's bekeken. En... Uh, nou, ja, dat is gewoon helemaal, uh, helemaal van de baan. En dat heeft me dus gewoon een ton gekost. Dat Ik, uh, ik had ook trooi op dat CD-Rek. Ik. En Ikea heeft het minder meer gejat. Dat is iets andere vorm geworden. En die had ik ook wel ontworpen. Maar dat, ik, had, ik had wel duizend variant of honderd variant. En uh, nou ja, nou, Ikea heeft het gejat. En ik ben er gewoon een ton kwijt in euro's. Maar dat vind ik niet erg, want ja... Maar is dat, een, is dat uh, want ik, ik vroeg, wat heb je ervoor moeten laten? Hè? Wat, wat, wat nou, heeft een tot... ton. Ton ah. in euro's. Maar goed, dat is dus, je had een idee en dat, je zegt dus dat is... door. Ja, maar do dat vind ik helemaal niet erg, ja. Nee, dat, dat is zoiets, die, je denkt, dat hoort erbij. Maar dat is niet niks. Ja, maar bedoel, ik heb zo'n plezier in alles. Mm -hmm. uh, bedoel, ik zit, ik zit met zoveel plezier de, al die internetberichtjes uh, uh, op uh, Twitter te uh, bekijken en jou of muziek. Dan weet ik het allemaal niet. Wat maakt het nou eigenlijk uit, weet je wel. Ja, als ik nog maar ietsje geld over heb, is het toch best. Ja. En nou, ik heb nog best wel iets over. Dus, uh, maar nou heb, ja. je, heb je, toen je, toen je hè, bevlogen raakt, hè, toen je enthousiast raakte over je hobby, het grafisch vormgeven, dat er op een gegeven moment kwam van, nou, dit kan mijn beroep worden. Heb je toen ook keuzes moeten maken dat je zei van, oké, okay, ik heb hier minder tijd voor, of ik kan dit niet doen, of... Nou, het gekke was dat ik in het weekend alweer fotografeerde voor uh, lokale kranten. Dus ik, ik kan ook best nog heel mooie uh, foto's maken. Volgens mij keer volg dat ook... Uh, ja, ik heb ook van die gekke, gekke uitspattingen, uh, volgens mij. Ik heb geen idee wat je bedoelt, uh, Kees. Nee, je kan, je kan je ook fotograferen, of niet? Ik uh, kan een foto maken zoals iedereen dat kan. Maar oh, dus gewoon ja. op een knopje <laughs> drukken. Nee, ja, ja, maar uh, ik, ik, ik, ik was dan een soort... Ik, ik, ik fotografeerde... Ja, dat klinkt heel stom, want mijn vriendin was die uh, uh, reporter bij de Volkskrant, is ze nog. Ik ga die naam niet noemen, maar uh, ik fotografeerde dan uh, voor de, de Schoonhovense krant. Dat klinkt heel stom, maar dat was ook verbonden met zijdepers uh, En uh, dan kwam ook gewoon, daar kwam gewoon de hoofdfotograaf Max Koot. En die vond mijn foto's goed, weet je wel. Terwijl ik dat zomaar was begonnen. En dat soort dingen. Ik heb zo'n raar leven eigenlijk. En dat vind ik wel eens even leuk om te vertellen, ja. Ja, en dat zijn, dat, dat zijn een van uh, ja, die momenten... als je dat dus meemaakt met je hobby. Zorgt dat er dan voor dat, dat je dan ook doorzet... omdat je zulke mensen tegenkomt in je leven? Ja, natuurlijk. Ja, maar dat was helemaal in orde, weet je wel. Die foto's zijn ook nog ergens. En uh, Nee, dat was helemaal leuk, ja. Want je bedoelt, die foto's zijn nog ergens. Je kwam die man tegen. Wat gebeurde dan? Jullie gingen van hetzelfde project foto's maken. Nee, maar ik kijk, ik... Of jullie wisselden foto's uit? Uh, kijk, eigenlijk zijn die foto's voor dat, die lokale krant misschien wel net zo mooi als voor de, voor de nationale. Maar nou, nou, op Twitter, ja, nou ja, dat word ik best wel gelezen. Ik heb als, uh, ja, een van mijn accounts is gewoon uh, 2.500 volgers. Nou, dat is, dat is niet niks, weet je nee. Ja. Dus eigenlijk heb je je hobby op, uh, op meerdere kanalen, ben je dat aan het uitventen, om het zo maar te zeggen. Je, ja. je hebt dat, overal ben je ja, dat aan het delen. Ja, contact met beroemde personen, die ontmoet ja. ik uh, ook ze nu dan. En dan hoef je helemaal niet trots op te zijn, want uh, eigenlijk zijn ze precies hetzelfde als jij. Maar uh, het is wel leuk, weet je wel. Zonder dat hele... Uh, nou, nou laten we het even op Twitter hebben. Had dat nooit uh, plaatsgevonden. Nee. Zijn er nou, nou nog... had ik jou misschien ook nooit gesproken. Nee. Is er nou nog, is er nou nog Kees, een iets waarvan je zegt... Van, nou, voor mensen die misschien vroeger een droom hadden... een jongensdroom of een meisjesdroom... en die dat uiteindelijk hebben laten uh, vallen door bepaalde omstandigheden... heb je daar nog een tip voor dat je zegt van nou, pak dat weer op... of ga er weer mee aan de slag of probeer ja, het een beetje erbij taal, te doen? Ja, de taal, denk ik toch wel. Wees ik de taal. Uh, uh, uh, gaat, uh, want binnen de EO heb je natuurlijk allerlei uh, dingen die je niet mag zeggen... Maar zeg ze wel gewoon, Je ze gewoon lekker uh, eigenwijs en, uh, en dan zie je al wat er gebeurt. En later kun je het altijd even zeggen, nou ja, nee, dat had ik niet zo bedoeld of zo. Weet je. Maar bedoel je dat daarmee groter voordoen dan je bent? Of? Nee, gewoon, uh, gewoon lekker uh, jezelf zijn. Jezelf zijn. En dan mag je gewoon fouten maken. En nou, ik maak die fouten ook natuurlijk, want. Op internet ben ik niet altijd even lief als. Uh, nee, maar jezelf zijn je dus. jezelf... dat ben maar. Um, nee. Uh, jezelf, jezelf, op op, jezelf op een positieve manier promoten. Dat is eigenlijk wat je zegt. Ja. Nou ja. Maar jullie, jullie, jullie, jullie zouden dus als. Uh, met jullie uh, programma nu zou je veel meer volgers kunnen hebben door iets brutaler te zijn. Maar dat, dat doe je niet, want dat, dat past niet, weet je wel. Tein Puttmans, dat, dat is mijn alter ego, die, die, ja, die, die zegt gewoon dingen die je wel denkt, maar nooit zal zeggen. Nee. En uh, je weet al lang uh, met wie je spreekt, dus ja. Kees, ik uh, vond het uh, leuk je even inderdaad te spreken als uh, vaste... Ja, je vaste... was wel benieuwd naar... Soort, als uh, dat, uh, als, als vaste, dus, maar... uh, vaste beller en luisteraar van dit programma. Dank je wel voor ja, delen okay, van eh, je hobby. Nogmaals, ik ben een enorme fan en ik, uh, ja, je muziek is gewoon zo prachtig, ja. Nou, Ga er lekker van genieten en uh, bedankt voor ja, het delen ik, van, je, het van je hobby, vormgeving. Eigenlijk. We gaan hierover verder praten, over dit, uh, dit onderwerp. Het onderwerp is vannacht de jongens- of meisjesdroom. Welke jongens- of meisjesdroom ja, had u vroeger of heeft u nog steeds? Want uiteindelijk is misschien wel die droom uh, werkelijkheid geworden. Maar misschien is die droom uh, uiteindelijk niet uitgekomen. En um, ja, door bepaalde omstandigheden is dat niet gelukt. En ja, ik ben heel erg benieuwd wat er dan is gebeurd in uw leven... waardoor u die droom niet heeft kunnen verwezenlijken. Misschien was het gewoon zo dat uh, de vader was timmerman... dus de zoon uh, moest ook automatisch timmerman worden. Dat kan natuurlijk zomaar uh, het geval geweest zijn... dat er eigenlijk geen mogelijkheid tot keuze was. Ik ben heel erg benieuwd naar uw verhaal. Uh, deelt u dat via het gratis telefoonnummer 0800-1121? Dat is 0800-1121. The train a-coming. You don't need no baggage, you just get on board. All you need is faith to it be so's a home you don't need no ticket, you just thank the Lord. Een oude gospel in een uh, wat nieuwer jasje gedaan, uh, gezet, gemaakt eigenlijk door Eva Cassidy. Die hoorde People Get Ready uit 1996. U luistert naar Dit is een Nacht, Radio 1. En we hebben het vannacht over ja, dromen uit uw jeugd. Wat is daarvan terechtgekomen? Waarom is het wel gelukt? Waarom is het niet gelukt? Naar telefoon heb ik uh, Ben. Goeienacht. Uh, Goeienacht Herbert. Ben, wat is, uh, wat is jouw droom? Waarom was, was ooit een plekje ergens alleen? Dat betekent een uh, onbewoond eiland. Ja, maar dat was dan nog voor de tijd van het ene bekende liedje. Hè? Op een onbewoond eiland. Ja, absoluut zeker weten. Ja, dat was zeker twintig jaar daarvoor. Ah, ja. En waarom wil jij nou. Die wens die die is er nog steeds. En, uh, ja, dan krijg je een vriendin. En dan ben je op een gegeven moment ben je met elkaar aan het uh, dromen. Een beetje sprookjesverhalen vertellen. En dan zeg je, hoe zou het zijn om samen een eiland te hebben? Nou, die droom hebben we op dit moment al, het Het zal er wel nooit van komen. Maar jouw vraag was ook, uh, heb je een droom en is die nooit uitgekomen? Maar deze droom hebben we wel. We hebben al wel besloten, er staat in ieder geval een palmboom. <lacht> en waarom wil je zo graag naar een onbewoond eiland, Ben? Ja... Ik denk dat ik jou die vraag ook kan stellen. Uh, wat zou je daar aan treffen? Helemaal niets. Ja, maar ik wil niet naar een onbewoond eiland toe. Jij wel. Dat is jouw droom. Ja, ik weet ook wat ik daar aantref. En dat is eigenlijk helemaal niets? Dat, dat, dat is misschien het verschil. Uh, laten we zeggen, uh, als je weet dat het is onbewoond is, dan is daar dus typisch helemaal niets. Mm -hmm. nou, dan hoef je ook nergens bang voor te zijn. Niet dat ik bang ben ofzo. Maar uh, je bent overgeleverd aan jezelf. Mm -hmm. Nou, dat vind ik prachtig. Het uh, zal niet lukken hoor. Het uh, blijft ook bij dromen. En dromen mag. Uh, dat is het probleem niet. Uh, waar moet je je mee redden? Dat ja. is ook wel weer uh, iets van... Uh, het komt niet uit de lucht vallen of zo. Maar een plek waar je niemand met, met niemand wat te maken hebt. Nou, dat is mijn droom. En daarom is het ook maar goed dat het een droom heet, beste man... Maar het komt nooit uit. Nee, maar het is toch ook mooi, Ben, inderdaad, dat je een droom kan hebben... en dat je die nog steeds vasthoudt. Maar het is natuurlijk ook mooi als ze op een gegeven moment uit kunnen komen. Ja, maar dit komt, nee, dit, dit, dit komt niet uit. Nou, ik heb ooit eens uh, gehoord... Uh, dat het is mogelijk om een onbewoonde eiland te kunnen kopen ergens. Ja, uh, yeah, zeg maar. Nou ja, ze zijn te koop. Ja. Maar wat, wat maar als ze al te koop zijn, dan, uh, dan wordt het al een beetje... Uh, dan heb ik daar niet zo. Nee, dat moet gewoon ergens liggen. Net als in een droom. En niemand is daar ooit geweest. Zoiets. Maar dat, dat is hier niet meer op aarde. Aha. Daarom is het ook zo'n mooi, prachtig dood. Mag ik afsluiten, beste man? Want ik wil uh, nog even stilstaan ja, maar... bij de dood van Tim. En ik wil bij deze namens mezelf. Um, maar, maar het wacht, gat wacht, onder de riem steken wacht, wacht uh, even, ben. aan de ouders en de familieleden van deze jeugdige jongeman ja. uh, die een eindas in zijn leven heeft gemaakt. Ja. Ben, even, even, even terug. Je belt in voor uh, hè, je, jouw droom is aan een onbewoond eiland te gaan. En als ik zo je verhaal hoor, dan bedoel je eigenlijk met het onbewoonde eiland de hemel? Uh, wie zou het zeggen? Maar bedoel je dat ermee of niet? Wie zal het zeggen? Nou ja, u belt in om door te geven. Mijn droom is om naar een onbewoond eiland te gaan. U heeft het met uw vrouw erover gehad. En waar is dat onbewoonde eiland volgens u? Want er zijn Die geen bestaat, mensen. Het uh, staat niet uh, hier op aarde, beste man. Nee. En waar, waar is het dan wel, denkt u? Daar ben ik heel benieuwd naar. Nou u zat, uh, u zat wel in de buurt. Maar volgens, volgens eh, eh, eh, als je de, de Bijbel erop naleest... Eh, voor zover ik dat weet en gedaan heb... zijn er in de hemel heel veel mensen. Dus dat is dan geen onbewoond eiland. Laat ik het zo zeggen. Ehm... Um... Als je met uh, mensen bezig bent op aarde... dan weet je nooit of je het goed doet. Want als je twee mensen hebt... dan zou het kunnen zijn dat één mens zegt ja en de ander zegt nee. Als je het met vier mensen te maken hebt... dan zou het kunnen zijn dat twee mensen zeggen ja en twee nee... Nu leef je alleen op een onbewoond eiland. Dan is er één die zegt ja en één zegt nee, dan ben je namelijk zelf. Mm -hmm. En op die manier ben je dan en alleen? Wel, het zou wel heel filosofisch zijn. Ja, en dat, dat is het inderdaad op dit tijdstip. Maar dat, dat, dat geeft niet. Ik bedoel, daar is ook alle, alle ruimte voor om dat door te geven. Want ik denk dat ik het veel beter kan vinden dan als ik alleen ben. Ja. En dat is dus... Um, er wordt je zoveel... Uh, uh, in je, uh, in, in, in, er wordt mij zoveel in mijn leven gegooid, wat ik allemaal niet begrijp en zo, dat ik denk: als ik alleen ben. dan heeft hij er ook geen last van. Daar kan ik ook mee uit de voeten. Mhm. Mm als, je, als u begrijpt wat ik bedoel. Ja, ik begrijp helemaal, he? helemaal wat u bedoelt. U wilt en daarom zeg ja. ik, mijn droom is, ik zou zoiets wel willen of zo. Oké, okay, ik kan niet naar de supermarkt, doe mij mijn een eiland. Dat weet ik wel. Ik, ik zie de humor er ook wel van in. Mm -hmm. Maar ik zou dat wel willen. Ja. En ik red me ook wel daar. En toen dacht ik van, oké, okay, uh, lukt dat met mijn vriendin? Jawel. Ja, dus dan wilt u wel iemand meenemen. Dan bent u niet helemaal alleen. Nee, de, nee, nee, nee. Dan probeert u mij een vriendin aan te smeren. Nee, nee, daar gaat het niet om. Maar u zegt net, u heeft het erover gehad met een vrouw... of u dat zou kunnen doen of niet. Ja, ik, ik, leef, ik leef al zoveel jaren alleen. Ik red me wel. Ik, dat, dat, dat, dat, daar zit dat probleem niet in. Maar en mijn vrienden en ik zelf zeggen... hadden wij maar een eilandje voor ons alleen. Begrijpt u dit allemaal niet of zo? Nee, ik begrijp het wel, maar u heeft een vrouw in het gesprek genoemd. Dus ik probeer even te zoeken waar, hoe, hoe dat dan kan. Want u wilt alleen zijn, maar u heeft het er ook over met een vrouw. <laughs> nou, die laatste nog een keer, alstublieft. U heeft gezegd van, nou, ik heb het er wel eens met mijn vrouw over gehad. van hè, een onbewoond eiland, hoe nou, zou dat nee, er vriendin. uitzien? dat is of nog niet getrouwd. Vriendin, nee. ja. Ja, daar heb ik het mee over gehad. En toen zei ze van, nou, hadden we maar ons eilandje, dan was het klaar. Ja, maar dat betekent. Dat, dat, dat, dat, dat, dat is ook zo. Daar zitten een hoop. Uh, ja, ik denk dat, dat heel veel mensen meer. Uh, die, wil, uh, die, die, die willen nou al, al die regeltjes en die, en die, en die rare. Uh, dat gedoe ontvluchten, want dat is het eigenlijk. Ja. En dan ergens weer een aantal stapjes terug doen. En dan, en dan daar uh, je ding doen. Mm -hmm. En denk er goed om, dat, dat, dat, dat, dat doe ik. Want zo leef ik op dit moment zelf ook. Het, het zei je, het is niet op een onbewoond eiland, maar het is wel alleen in de middle of nowhere. Ja. Dus dat is het probleem niet. Dus, dus hij... met andere woorden, die droom was mooi. Die was al van vroeger en die zit er nog steeds. Het, uh, ja, ik meen dat Rottermeroog of Plaat, dat, dat dat nog ergens iets is of zo. Maar dat uh, wordt ook wel in de gaten gehouden. Maar, uh, en hoe bedoelt u dat? Dat wordt uh, wel in de gaten uh, gehouden? Laat mij lekker dromen en misschien komt dat ooit. En wat bedoelt u dan met plaat? Is dat dan is dat dan een plekje, een eilandje wat u voor uzelf in gedachten heeft? Dat u daar dan naartoe wil? Uh, dat is allemaal maar bij wijze van. Dat is, uh, dat is die droomwereld. Ja, precies. En dromen moet kunnen. Maar je kunt hem ook voor jezelf maken totdat je weer... Uh... Ja, hoe moet je dat zeggen? Uh, ik heb al wel, nou pak een beetje 10.000 plekjes in Nederland gehad. En dan dacht ik, nou hier kan ik rustig een jaar staan. Nou, dat duurt anderhalve dag en dan blijkt... Toch, dat daar uh, de hond wordt uitgelaten, dus... Uh... Ik, uh, ben, uh, ik, uh, ik, ik ben blij dat ik een klein beetje van uw droom heb mogen horen. En, en, <laughs> dankjewel. En bedankt voor het inbellen, Ben. Ja, het, uh, ik, ik, uh, ik wil hem er bovenop zetten. Hè. Het is maar een droom. Precies. Het is geen realisme. Het, het is een droom. En een droom is eigenlijk een wens. Hè? Daarom. En blijf dromen en hou die wens vast, Ben. Ah, dankjewel. Fijne uitzending. Hetzelfde. Goeienacht okay. nog. Hoi.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 Kijken, voor wie echt durft te zoeken, zelfs voor wie alleen nog maar. klein. Allerklein... Oh